Een ruime Kamermeerderheid heeft genoeg van de neonaties. Nou, het lijkt me goed dat hier zo snel mogelijk uh, zaken geregeld worden. En dat ga ik vragen aan de minister.